Gert Fluk met het NOS Journaal. Minister Schippers gaat morgen namens uit Nederland Denemarken. Volgens Schippers is de situatie rond de Oekraïnse ex-premier Timoshenko de afgelopen tijd verbeterd. Bovendien heeft Timoshenko zelf aangegeven dat ze graag wil dat politici het EK bezoeken, al de Schippers. De minister zal in Oekraïne de situatie van de mensenrechten aan de orde stellen. Dat doet ze samen met haar Deense collega. Er gingen eerder stemmen op de wedstrijden in Oekraïne te boycotten. Mocht Nederland de finale halen, dan gaat ook premier Rutte naar het EK.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 In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. De A10 West voor de Contenol 4. De A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein 6 kilometer. Ook op de A20 staat het vast. Op de A15 Rotterdam Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 5 kilometer. De rechte rijstok is dicht. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en het plein 4 kilometer. En ook vanuit Gouda file tussen het plein en Rotterdam Centrum 4. De rechte rijstok is dicht is daar dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort, bij de afrie Den 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Ветер не веселится, от разных бед нашим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 That's déjà vu, but I thought this can't be true 'cause.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 Liedje waar het over gaat is uh, Lion in the Morning Sun van Will and the People. Een vijftal dat de uh, rabbit hole als thuisplaats noemt, maar gewoon uit uh, Londen schijnt te komen. Het nummer is op 3 fm al gekozen tot een mega hit en dreigt, uh, dreigt nu ook zelfs mee te gaan strijden voor zomerhit 2012. Op Pinkpop uh, gaan ze ook al een lekker rudeltje spelen op uh, Will and the People.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 I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 En ze noemen dat in één keer op nummer 32. Yo, just waking up in the morning in the be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. Will you ever feel like your train the thoughts been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just wait to see me fail. Yeah, right you better off trying to freeze hell. Huh. Some of us do it for the females.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 10 Just remember what you here for.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 ...movement samen met Cover Drive en Turn Up The Love... ...de hoogste binnenkomen op plek 32. En en dan gaan wij maar eens even achterom kijken... naar ...hoe het er dan voor de rest uitziet in de lijst tot nu toe. 16 weken in de lijst Legally en I Follow Rivers... zakken van 36 naar 40. Natalia kills Still My Boy Event in de 14e week... zakken van 35 naar 39. En WTF Da Bob, komt nieuw binnen op 38. Simple in Canean en The Summer Paradise, dat 15 weken in de lijst, zak van 33 naar 37. En Train Drive-By, ook 16 weken in de lijst. Zij zak ook, maar dan van 30 naar 36. 35 Will and the People, Line in the Morning Sun, Nieuw Binnen. 34 is voor Chris Brown, Turn Up the Music, in de 15e week zakt die 5 plaatsen naar beneden. Van 38 naar 33 in de tweede week, de Gym Clays, Hilbert, Ryan Tater en The Fighter. Een Nieuw Binnen, Far East Movement, Cover Drive en Turn Up, De op 32.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 Simon, <laughs>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 En dat is nog wel wat koud voor de tijd van het jaar. Voor je klaar staat Rita Ora, Tini Tampa en R.E.P. ofwel Rip, En daarna Edward Sheridan en de Magic Magnetic Zeros. That's what's up. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. vertrouwbaar, maar wel als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 Mama!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 you help me change my mind I'll be the sun you be the shining You be the clock I'll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 For you to fall, then bounce back way quicker than you fell down. Having a place like what? I see nothing can break me. No, no, no, no, no, no. Listen, if you gotta think twice about life, something really ain't right. You don't need no help. You can be better all by yourself. You can be better all by yourself. You can be better all by yourself. Yeah, you can be better all by yourself. Een hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhits. 100% right, Chris. Time release the fresh. Time release the fresh. It ain't over yet.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 So sweet One thing they got in common They all got a hold on me Meet them at the party meet them in the street Get me in so much trouble But that's alright so with me They got my engine turning This happens every time. every time I see a pretty girl I wanna make, make her mine, them mine. I, used to, I think we got a problem.